Drie uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. President Obama heeft een bezoek gebracht aan de voorstad Aurora bij Denver. Hij sprak daar met de overlevenden en met de families van de slachtoffers van de schietpartij in een bioscoop. De broer van een van de slachtoffers schrijft op Twitter dat het gesprek met Obama fantastisch was. De man heeft de president gevraagd om de naam van de schutter niet te noemen. Hij wil daarmee bereiken dat alle aandacht uitgaat naar de slachtoffers en niet naar de dader. Bij het bloedbad in de bioscoop vrijdag kwamen twaalf mensen om het leven. De 24-jarige schutter wil nog steeds niet meewerken aan het onderzoek. Gisteren werd bekend dat hij onlangs werd geweigerd als lid van een schietclub. De club vond hem een rare jongen en vertrouwde hem niet. 2012 dreigt een recordjaar te worden wat betreft het aantal gestroopte dieren. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Zo werden er in Zuid-Afrika heel vorig jaar 448 neushoorns gedood... Dit jaar zijn dat er al 262. Het WNF constateert dat Aziatische en Afrikaanse landen op grote schaal falen in hun beleid tegen stropers. Vietnam doet het minst aan het probleem. Het land is de grootste importeur van neushoornhoorn. Volgens het WNF bestaat het idee onder Vietnamezen dat de hoorn kanker kan genezen. Voor hoorn van de neushoorn zou zelfs meer worden betaald dan voor goud of cocaïne. Ook in China en Thailand wordt weinig gedaan tegen de illegale handel. Daar is vooral ivoor van Afrikaanse olifanten in trek. Op het Como-meer in Italië wordt sinds gistermiddag een Nederlandse vrouw vermist. Volgens Italiaanse media was ze daar aan het surfen met haar dochter en kwam ze in problemen door de harde wind. De vrouw kon het meisje nog veilig naar de kant duwen, maar het lukte haar zelf niet om aan de kant te komen. Doordat het weer vrij plotseling veranderde, kwamen meer mensen in problemen. Die konden allemaal worden gered. Het weer vannacht plaatselijk mistbanken, overdag opnieuw zonnig... en het wordt 21 graden op de Wadden, 26 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht van de filmmuziek. Met Jan-Willem Bult. En Martijn Grimius. Ja, als er toch één stuk niet mag ontbreken tijdens de nacht van de filmmuziek... is het toch niet wel. Soldaat van Oranje, Rogier van Otterlo, Het ontbrak dan ook niet. En het zat ook in onze prachtige promo die ja. de hele week op de radio te horen was. Ja, ik, ik krijg hier altijd een warm gevoel van. Ja, maar dat is ook zo'n zo ding dat hoort bij Nederland. Dit is onderdeel van onze kanon, zou ik willen zeggen. Ja, zodra ook er maar iets heroïs moet komen, dan worden er de trommels en de trompetten van Rogier van Otterlo ingezet. En de muziek is terug te horen in die prachtige musical die momenteel op dat vliegveld. Het oude oude militaire vliegveld Valkenburg draait. Ja, um, we hebben even een klein. Um Nederlands blokje eigenlijk in de nacht van de filmmuziek. Welkom terug uh, trouwens. Uh, want, want uh, ja, we, we hebben net instrumentale muziek gehoord van Rogier van Otterlo, Maar liedjes in films zijn ontzettend belangrijk. Daar hebben we het ook al even over gehad. En soms is er een Nederlandse zanger die er in één keer doorbreekt... door, uh, door zo'n liedje, wat wordt gebruikt uh, in een film... Een Engelse film, een Amerikaanse film moet ik eigenlijk zeggen... van Quentin Tarantino. Ik heb het natuurlijk over Little Greenback van George Baker. Ik heb George Baker heb ik opgezocht. En ik heb hem nog eens een keer het verhaal laten vertellen... achter het succes van Little Greenback. Ja, het begon natuurlijk in 1969 toen ik het liedje schreef. En toen werd het gelijk al een wereldhit. Op een zeker moment werd ik gebeld in 1992 door mijn muziek uitgeven, dat, uh, ja Hij zei, je hebt een liedje in een film. En toen moest hij even nadenken hoe hij de naam uit moest spreken. Van Quentin Tarantino. In 1992 had nog niemand echt van Tarantino gehoord. Maar pas in 1999, toen uh, maakte Tarantino Pulp Fiction. En in de, in de, in de nasleep van, van Pulp Fiction... kwam er ook opeens een enorme aandacht voor, uh, voor Reservoir Dogs. En daarmee ook... Voor Lille Green Back. En toen werden er een paar wakker die dachten, hey, Lille Green Back, dat, dat is toch de George Baker selection, uit Holland, weet je wel. Ja, nou ja, het gevolg was echt een gekkenhuis. Ik, ik moest op een zeker moment moest ik optreden op het filmfestival in Rotterdam. En dan moest ik vijf keer Lil Green Greenback zingen en ik wist helemaal niet waarom. Maar dat was eigenlijk het begin van, van het hele gekkenhuis. Want, want ja, plaat werd uitgebracht, werd weer een groot hit. Was, kwam in de top 10 in Japan. Ja, Liepen op een zeker moment, zeker 60 commercials, dus over de hele wereld. Uh, uh, waar een bek gebruikt werd. Uiteenlopen uh, ja, vanaf auto's, bier, uh, aftershave, uh, geneesmiddelen, <laughs> ja, noem maar op. Het meest waarschijnlijk is dat uh, Tarantino in zijn jonge jaren, uh, in zijn arme jaren, laat ik het zo zeggen, ooit naar Amsterdam geweest dus... En dus het liedje op de radio heeft gehoord. En dat heeft, heeft een enorme indruk op me gemaakt. Dat, uh, hij, dat hij dacht van ja, als ik hoort de kans krijg om een grote speelfilm te maken, yeah. moet ik in ieder geval het dat liedje erin. Maar of dat allemaal waar is, ik weet het niet. blijft een ongelooflijk wonderlijk verhaal. Little Greenback, George Baker. Het nummer ooit gebruikt in uh, Reservoir Dogs. Jaren niks mee gebeurd. Pulp Fiction komt uit. Quentin Tarantino breekt door. Reservoir Dogs uh, wordt alsnog ontdekt. En dit nummer dus ook. En, en vervolgens dus in, nou wat zei hij, 60 commercials. Van, ja, het is van, nou ja, Het is echt uh, ja. ongelooflijk, wereldwijd. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, de soundtrack van uh, Soldaat van Oranje. En uh, Har hangt nu aan de telefoon. Uh, Har? Goeienacht. Oh, Goeienacht, oh, En, en, en Harry jij, jij hebt iets met die film, hè? Ja, ik heb er in meegedaan, maar. We hebben het over Soldaten van Oranje, niet over uh, for Dogs. Uh, uh, want, nee, uh, ja, daar had ik ook niet mee kunnen doen. Ja. Nee, maar uh, nee, ik heb toen in. Uh, was ik ik, ik veel, uh, ja, 25, 24. In 77, 78, 78 heb ik er uh, ongeveer twee weken meegedaan in Soldaten van Oranje. En, en, en waar ben jij te zien in welke scène? Uh, verschillende scènes. Uh, dan moet je het belt al even stilzetten. Ja? <laughs> maar, uh, we nemen de, de film even, zie, even voor je, ons. Wat zeg je? We hebben de film even in gedachten voor ons, zeg het maar. Oké, okay, nou weet je, die scène nog op het strand in uh, noord -Aan Zee is dat opgenomen, de, met die dynamiet-explosie, weet je ja. wel, ja? met die, met die, uh, met die dynamieten, uh, kijk dat was. Nee, het bootje wat in de fik gaat, sorry er wat. Het bootje uh, met benzine, ja. dat, daar uh, wordt een, iemand gooit een peuk weg en dat uh, wordt een explosie. Ja, precies, ja. Dat, nou, dan zie je mij lopen vanaf het strand met Rutger loopt net voor me. En, ja. En Jeroen erbij. die loopt net voor me. Ik loop net van het strand af. Ik ben een zogenaamd een dure badgast. Dat zei Paul het altijd tegen me. Ja. En uh, ze zien van het strand lopen. Uh, nog een paar andere scènes bij, uh, bij de ontgroeningscène. Dus, je kan mij zien bij... Uh, uh, in Delft was het opgenomen. Ik, uh, ik was even een van de 35 kale jongens die ze zochten van uh, vrij Nederland... Uh, voor, ze zochten voor de uh, ontgroeningscène. Ze zochten ze 25 kale jongens. Ah. Dat was in die tijd heel bijzonder. Hè? Ja. Ik werd gelijk uitge Gekast, uh, uitgekozen door Hans Kem naartoe. En heb jij ook nog steeds warme gevoelens bij die soundtrack? Ja, ik ben helemaal ik ben helemaal kippenvel. Want ik heb, was bij de première ook, namelijk in Tuschinski met Belinda Meldijk en al hele crew. Toen kwamen erbij. ze aan op die motoren, hè? Ja, die motoren, die twee boys, toen kwamen we kwam rustig gehouden in Roeke met motoren. geregeld is breed geregelde staat op, ja. Is het nou ook voor jouw favoriete soundtrack? Of zeg je, nou, ik heb nog wel iets anders? Ik heb een paar, uh, die staan hoog op mijn lijstje. Dat is onder andere Jo uh, en Morricone van Once a in the West. We, we, nemen, de, hem, we nemen hem mee voor de top 10. Ah, hij is genoteerd. Once the in de West. En wat die, die bij mij ook heel hoog staat, dat is, uh, ik weet niet of je die film nog kent, dat is ook een serie geweest. Uh, dat was uh, Hoe Pays the Ferryman. Oké. Okay. Televisie, ja. Ja, dat is televisie, hè? We doen nou eigenlijk ja. alleen films vanaf. Ja, maar het is ook film, het is ook film. Oké. Okay. Het is een film ook geweest, is dat nou, in de serie uitgezonden Oké. Een een van de hoofdrolspelers, je had natuurlijk Rutger Hauer uh, in ja. die film. Ja, Maar je had natuurlijk ook nog een, uh, een andere hoofdrolspeler, hè? Uh, andere hoofdrolspeler, is onze aansluit, bedoel je? Jeroen Carabé. Jeroen, de tel. favoriete filmmuziek van... Ik ben Jeroen Crabé en mijn favoriete filmmuziek is The Hours. Dat is een ongelooflijk mooie score voor die film. Een hele mooie film trouwens. Waarin de eilheid van het hele verhaal... en het feit dat al die verhalen als een droom door elkaar heen lopen... enorm door de muziek wordt uh, bevestigd en verhevigd. Ik vind het een prachtige score. en Ik draai hem ook gewoon heel vaak zomaar... Daar hoor ik melancholie in en daar zit drama in. En er zit uh, verleden in. En er zit poëzie in. Het, het is ongelooflijk mooi. En de herhalingen van die muziek zijn zo mooi. Omdat het de herhalingen, steeds herhalingen zijn van patronen van die vrouwen. En dat, die herhalingen vind ik zo ontzettend mooi. Het is echt een, een score die heel erg te maken heeft met uh, de film. De favoriete filmmuziek van uh, Jeroen Krabé. The ja. Hours, Philip Glass, ook een groot componist. Hè? Ja, Koyanus Kwatsi. Ik denk dat uh, heel veel mensen, als je dat zegt, uh, meteen aan Philip Glass ook denken. Dat was die film met die prachtige beelden van de aarde... die versneld werden, vertraagd. En... Dit doet er ook wel heel erg aan dingen. Het is wel heel erg typisch Philip Glass. Je hebt je laptop uh, weer opengeslagen met uh, allemaal bestanden. Uh, je grote fonotheek uh, heb je weer uh, bij de hand genomen... We gaan uh, een andere grote componist uh, even belichten, Alexander Desplat. Uh, ja, dat, dat is een van, ja, van die grote namen. Het waren vorige uur uh, John Williams. Ja, het is misschien niet eens zo'n heel erg bekende uh, componist, omdat hij uh, niet in een bepaalde hoek zit. Um, maar hij is de afgelopen jaren wel heel erg doorgebroken en doet ongelooflijk veel verschillende films, um, bijvoorbeeld The Ghostwriter. <middels> Heel, heel veel spanning die erin zit. Ik weet niet of je de Ghostwriter gezien hebt, maar dat gaat over een, een man die voor de voormalige uh, premier van Engeland uh, uh, zijn speeches moet gaan schrijven. En uh, in een web van intriges terechtkomt. En uh, um, ja, die spanning zit er meteen in. Roman Polanski, regisseur. Wat, en, wat, is, de, wat, is, wat is zijn kenmerkende stijl van, van, van Alexander Diszpla? kun je bijna niet zeggen. Uh, wat ik in ieder geval uh, in hem ontdekte... is dat hij uh, als componist met grote orkesten werkt, grote films doet... maar dat hij ook hele kleine, bijna minimalistische uh, muziek kan maken. En dat ontdekte ik bijvoorbeeld bij de film uh, Syriana. Een film die onder andere geco en, en ook, daar wordt ook in geacteerd door uh, George Clooney. Is hij uh, minder bombastisch dan bijvoorbeeld een John Williams... die we, die we het vorige uur hoorden? Ja, op de schaal van bombastisch, vanaf Hans Zimmer <laughs> bijvoorbeeld... zeg jij, dit is echt heel anders. Uh, ik vind het vooral ook heel veel muziek die je uitstekend kan uh, luisteren... Uh, zonder de film te, te zien of gezien te hebben. Um, en compositioneel is het zo, waanzinnig zit dat goed in elkaar. Hier bijvoorbeeld heel simpel een harp, heel klein, traag... En een film die, die, die, die gaat exploderen, want het gaat over intriges in de oliewereld, in de Arabische oliewereld, Amerikanen, spionnen. Het is een hele heftige film met, met zoals gezegd, George Clooney onder andere en, en met Damon. Um, heel, heel subtiel uh, soundtrack eigenlijk voor zo'n soort film en heel anders dan ik tot dan toe uh, ooit gehoord had. Nog een voorbeeld van uh, Alexander Despla. Uh, ja, een uh, ander voorbeeld is uh, uh, Girl with a Pearl Earring. Het zit een beetje in dezelfde lijn als wat ik net heb laten horen. De film gaat over het, uh, het doek van Johannes Vermeer. Hè? Wat, ik, wat ik vaak eens in zijn muziek hoor is hele lange, trage vioolstrijken. En. Uh... Gaat op een gegeven moment gaat het golven naar nou, hier. Dit is een component volgens mij aan jouw hart? Ja, ik vind op dit moment wel de meest interessante en, en, en ge, ook gevarieerde. Want bijvoorbeeld, uh, um, dit zijn dan zeg maar toch wat, wat meer uh, films met een, met een speciaal uh, verhaal. Uh, misschien wat meer kunstzinnige films zou het kunnen noemen. Um, zonder afbreuk te willen doen aan Harry Potter. Maar dat heeft hij ook gedaan. De laatste Harry Potter film, uh, Deadly Hallows Part 1, heeft hij ook gedaan. Het begint al heel mysterieus. Ja, dan komen ze aanvliegen. <laughs> Een klein stukje interview van uh, Desplat laten horen klein, over deze klein stukje, klein stukje ja. over, de, over, over deze film, over van, deze film. Van, van Harry Potter. Ja, Want, uh, dat heb ik namelijk ook klaarstaan. Hier is Alexander Desplat zich uh, losing is is thinking is having your brain in motion and finding what the concept of the score has to be. I usually start taking my time to refine really the right structure and when the structure is there, when the skeleton is is really solid, you can just start fleshing it with colors and, and shapes. Because we have these tender, uh, dark, sometimes moments, the strings can, can convey that with, with a great a great strength. Some of the pieces I've written for this film, they have a an African pulse, or a jazzy pulse, or even a Brazilian pulse, and you can't really tell because it's played by a classical orchestra. But I couldn't do that in maybe in another world of music, with movie soundtrack. I like can bring a mandolin suddenly for just one moment, and it's gone. So. This world of fantasy allows even more, because not only you have the world of magic where everything is possible, but you have also this extraordinary uh, story of extraordinary people that live together. So there's a world of extraordinary sounds that you can play with. Hij had zijn inspiratie eigenlijk overal vandaan. He. Overal ter wereld had hij invloeden vandaan om, om zijn muziek te componeren. Ja, en mooi ook wat hij zegt dat uh, ja, het is bijna een soort speeltuin waar hij zich in bevindt. Hij zegt eigenlijk kan ik uh, alleen in de film kan ik al die dingen uitproberen. Als dus ik zin heb in een mandoline te gebruiken, Dan gebruik ik een mandoline. En uh, ja, het is zo'n ongelooflijke creatieve uh, componist. Als je nou één stuk mag kiezen, één stuk of hij zegt nou dat ga ik wat meer van laten horen. Welk nou, stuk van ja, hem zou je dan willen laten horen? Een soundtrack die me echt ongelooflijk uh, geraakt heeft en, en nog steeds boeit is The Tree of Life, een film uh, mede geproduceerd door Brad Pitt, en die speelt daar ook in. En daar uh, ja, daar pakt hij echt in uit. Dat is, dat, dat, dat is zo meeslepend, dat is zo klein, subtiel en bijzonder. bijna minimalistische muziek hè, van Alexander Despla. Ja, en toch uh, is het niet iets wat je per se ook de, de filmbeelden bij hoeft te zien. Het, het, het geeft toch sfeer, het, uh, het kan je relaxed maken... het kan je ook uh, helpen bij, bij dingen. Het is, het is uh, heel bijzonder. De filmmuziek top 10 Tussen 5 en 6 gaan we de filmmuziek top 10 uitzenden. En die lijst, ja, daar da, da zijn we nu een beetje aan het sleutelen. Het, er kan nog wat bij, er kan nog wat, uh, er kan nog wat af. Um, als je denkt van mijn, mijn soundtrack die ik het mooist vind, die moet daar zeker in. Dan kun je even bellen 0800 1121 of gewoon even mailen op filmmuziek.kro.nl. En dan uh, gaan we tussen 5 en 6 deze filmmuziek top 10 uitzenden. Het is ongelooflijk wat er allemaal binnenkomt. Uh, muziek waar ook ik nog nooit van gehoord heb. Uh, waar mensen echt iets mee hebben. Dat is leuk. Uh, soms zijn mensen echt... die hebben het over een scène van misschien een half minuut... waar net een stukje muziek is gebruikt. Heel speci specifiek. Uh, wat ik natuurlijk ook heel interessant vind... is als de hele CD, de hele uh, soundtrack van die, van die film... als dat echt, echt die film enorm heeft, uh, uh, heeft, heeft geholpen. Uh, ja, het is onvoorspelbaar. Mailen filmmuziek, Ed Karo of... Bellen 0800-1121. Tot zes uur, KRO's nacht van de filmmuziek. Hij is wederom uh, aangeschoven, multimedia componist Ringer Koning. Uh, Ringer, nog steeds nacht. Hallo. Um, ja, we, we, we hebben het met jou over de kracht uh, van het geluid. We hebben natuurlijk eigenlijk de hele nacht over de kracht van het geluid. En vorige uur hebben we uh, eigenlijk een soort een ja, trucje gedaan, hè, met de mensen thuis ook. Uh, de, doe even je ogen dicht en bedenk dan waar ben je dan... Uh, ja. aan de hand van uh, een, een camera die inzoomt op een huisje. Nou, als je krekels hoort, dan uh, ben je in één keer... Uh, misschien op een wat zomerse bestemming bij een meertje. Uh, ja. En je hoort gedonder en regen. En in één keer is het, de sfeer een stuk onaangenamer. Ja. Um, we hebben weer een, iets klaarstaan, een muziek. Um, en uh, zonder dat we nu zeggen waar we zijn... Uh, laten we de muziek maar gewoon horen. En, uh, en, en, en dan moeten we mensen zelf maar even bedenken van waar ze dan zijn. Je kunt je ogen dicht doen, ogen niet dicht doen. Kijk maar even. Geen sfeerbeeld van de Noordpool uh, die we nu horen? Nee, nee zeker niet, nee. De nee. good, The bad en de ugly, uh, daar komt het Enio uit. En de ja. morricone. Ja, dit is onlosmakelijk dus verbonden met een bepaald gevoel, met een western. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het een grote hit was. Dat was Once, Once Upon a Time in the West. En... Um... Ja, daar heb je heel duidelijk dat aan bepaalde karakters en aan personen uh, instrumenten gekoppeld worden. Hè. Je hebt uh, vaak de banjo of in uh, Once Upon a Time in the West heb je ook nog uh, de man zeg maar. Dat is wel heel duidelijk één op één gekoppeld. Maar je krijgt dan dat, be dat bepaalde personen in de film ook uh, een stukje muziek, een melodietje krijgen, zeg maar. Een themaatje. Ja zijn er nog meer films waarvan je zegt: maar dat is nou ook een, een heel goed voorbeeld waarvan je zegt: Nou, uh, daar, daar hoor je eigenlijk ook uh, zonder dat je de persoon of, uh, ziet, weet je al van dit gaat iets gebeuren. Hij, hij, hij of zij staat op de loer. Uh, ja, James Bond is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Hè? Het thema van James Bond, dat, uh, dat is er altijd als hij in actie komt. Hè? En dat, dat, dat doen ze al, nou volgens mij zijn het al twintig films of zo, zoiets. Zo ja, al meer volgens mij zelfs, ja. ja en dat, uh, ja, dat themaatje is er ooit gewoon aan die man vastgeplakt. En dat zit er altijd weer tussen. En in de zestiger jaren was het met een gitaartje. En nu is het alweer met een groot orkest. En steeds in andere uitvoeringen. Maar dat thema blijft altijd bij, uh, bij 007. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. man with a <laughs> ja, mission. Daar, daar ontkom je dus niet meer aan hè, als je dit hoort. Nee. nee. Dus dat, ter... daar, uh, het is ook, ik denk ook niet dat ze de volgende James Bond film zonder dit thema kunnen doen. Het hoeft niet per se met gitaar, maar ze kunnen er nooit meer van af. Ja. Want dan geloven wij niet meer dat het James Bond is. En zijn er nog andere voorbeelden? Ja, een heel, heel leuk en beroemd voorbeeld is ook Jaws... He, heb je die dubbele contrabass, blunk, klunk, klunk, klunk, Nou, dat is daarna ook honderdduizend keer gebruikt in, in vergelijkbare films en in commercials. Maar het aardige wat zij daar gedaan hebben, is dat um, de eerste keer dat je die contrabassen hoort, zie je ook daadwerkelijk een haai. Uh, maar een eindje verderop in de film zie je een prachtig strand met allemaal spelende kinderen en ouders erbij, Picnic op het strand. Het is een zonnige dag. En ineens hoor je plung, klunk, klung, klunk, En dan weet je dus al dat de haai daar onder water aanwezig is bij hun. Heb je hem? Precies, daar komt hij aan. Eerst nog een, een, een heel onschuldig strand lijkt, ja. waar mensen naar hun zin hebben, in de zon liggen. Dat wordt ja. bijna in één keer door deze muziek... Horror, het wordt gewoon horror eigenlijk. Hè. Door de, ja, je weet dat die haai nu uh, een volgend slachtoffer gaat uh, pakken. Zinger Koning, dankjewel. Over de kracht van muziek volgend uur horen we je nog één keer. En dan gaan we het hebben over het gebruik van dit soort muziek... waar je het misschien helemaal niet verwacht. Tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Met Jan-Willem Bult en Martijn Grimius. To be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug, that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become enlarged, and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby hey. To me you're like a grown addiction that I can't survive Won't you tell me is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive?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 Het stond op de soundtrack uh, Batman Forever, Seal en uh, Kiss from a Rose. Uh, we gaan weer een spel spelen. Als je weet uh, uit welke film een bepaald fragment komt, dan win je een... Een bioscoopbon en de soundtrack van uh, Intussiable. als je nou denkt, van, ik, ik weet het nog niet helemaal. Ik wil graag nog de soundtrack erbij horen. Dat kan. Verspeel je wel je bon. Uh, en win je alsnog de soundtrack van uh, Intussiable, als je het dan weet. Uh, als je mee wil doen, bel even 0800-1121. Dan gaan we zo meteen het, uh, het spel spelen. De favoriete filmmuziek van... Ik ben Jacques Godri en uh, mijn favoriete muziek is de muziek die loopt over de eindcredits van de film. Dus eigenlijk als iedereen al weggaat, maar dat moeten mensen dan, ja, als ze de DVD ooit gaan zien, even die eindcredits afwachten. Dat is de muziek uit de film Shadowlands van meneer Fenton. Die eindmuziek, dat heeft zo'n prachtige melodische lijn van 3 minuten en 33 seconden. Dat eigenlijk in die muziek, terwijl je die eigenlijk de hele film niet gehoord zou hebben, hè, want goede filmmuziek behoor je niet te horen... Um, die behoort niet op de voorgrond te treden. En op de eindcredit. want dan zie je niks anders dan wie er in de film meespelen, wie de film gemaakt heeft, dan heeft de componist echt alle ruimte gekregen. En die muziek, die drie, pardon, drie minuten en 33 seconden in, in die korte tijdspannen, wordt eigenlijk de hele film nog een keer verteld door middel van die muziek. En dat is echt om ademloos naar te luisteren. De favoriete filmmuziek van uh, Jack Godery, uh, Shadowlands, de end credits uh, daarvan. Uh, we gaan een spel spelen en dat doe ik met Ed van Milo. Ed, goeienacht. Goeienacht. Um, heb jij ook een favoriete soundtrack? Kun je er één halen heb, heb, heb jij ook een favoriete soundtrack? Ik heb er eentje. Ik had hem al doorgebeld straks. als Soldaat van Oranje. Ah, nou, die hebben we al gedraaid. Ja, ik moet er eerst Ik dacht ook eerst dat het Nederlands betrof, maar nu ga ik denken en zo. La Zorne, La Zotere. Ah? Ken jullie ja. film? Ja, prachtige film. Ja. Die met de bolleer over een Oh ja. ja. En dan ja. heb je de, de film, ja de spreekt voor zich eigenlijk Amadeus. Oh ja. En kijk je, kijk je veel naar films? Nee, want ik ben blind. Oh. En uh, <laughs> ben, oh, je luistert van ben de muziek? Ik ben eigenlijk een vreemde eend in deze bijt. Maar je, je, je luistert dus, ja, wat jan ook zegt, je, je luistert dus wel naar de muziek. Ja, maar ik heb, ik heb, een hele, ik heb altijd kunnen zien, dus dat is iets van de laatste twintig jaar pas. Maar goed, als het, als, als het de film betreft van twintig van jaar geleden, dan, dan herken ik hem wel vermoedelijk. Maar daarna dan wordt het dan moeilijker voor mij. Hè? Maar goed, ik... En heb je vanavond, de hele avond, uh, naar de uitzending geluisterd? Heel graag. Ik vind het een hartstikke mooi programma. Oké, okay, en, en dus de, de muziek die we spelen is heel verbeeldend. Dus ik kan me voorstellen dat je dan oh, daar ja. zo je eigen beleving bij hebt. Ja, ik kan me ik kan bij uh, bepaalde films echt wel iets voorstellen. En bovendien, ja, je hoort ze op het gaat en zo. En ik volg op de tv en zo, de bepaalde films. Nee, dat is prima. Ja. Ja. ja, gek idee dat je toch een film kunt volgen zonder te zien. Ja. Maar daar is de muziek natuurlijk uitstekend geschikt voor. Nou, uh, we hebben een fragment voor jou. Ik, oh, ik, ben, ik benieuwd. ben benieuwd of je, het, uh, of je het herkent. En als je het niet herkent, dan hebben we altijd nog de soundtrack voor je. We gaan eerst even luisteren naar het fragment. Luister goed. I can't I been out there walking around. Thinking. I mean, oh my kid, na even in the guys leak. Wat gaan we doen? Oeh, dat is wel lastig hè. Oef Ed, heb je hoor je iets uh, bekend? Niets. Nee? Nee, spijt. Nee, nou dan doen we gauw de soundtrack. Doe maar. Nou dit, dit, dit moet toch wel bekend voorkomen. Ja. Eh uh, eh uh, Ja, ik ga kan bij ik weet even je titel. Uh, nou, denk even goed na. boxen. Oh, daar hebben we natuurlijk die die die boxers die uh, of, um, Nou, jongen jongen jonge, ja. Ik denk nog even na, denken wij nog even, gaan wij de soundtrack nog even verder beluisteren. Als die is afgelopen kom ik bij je terug, hè? Goed. Nou Ed? Ja, ik, ik denk dat er meerdere uitvoeringen zijn, meerdere films. Maar welke film? Welke film? Ik wil één naam horen. Rocky. Ja! ja eh, gelukkig we we maar. Nou. Ja, het, het, het, hij zat in mijn achterhoofd, en hij kwam er niet uit. Je dat wint de, de soundtrack van Intouchables. Gefeliciteerd. Met, uh, met deze soundtrack -head. en uh, geniet nog even van deze nachten uh, van de filmmuziek ja, hoor, uh, tot zes wacht, uur. Tot zes uur, dank jullie wel. Okay. Ik heb afgelopen weken, uh, Jan willem ben ik, ben ik weer eens op pad geweest uh, en heb ik uh, met drie componisten gesproken van één bedrijf: Rack Sound, Chris Nanne Wiegel, Melger Meijmans en Merlijn Snitker. Maken soundtracks er onder andere Alles is Liefde in Nederland. Ze hebben, ja. uh, Nova Zembla hebben ze de, de soundtrack voor gemaakt. En ik ben eens bij ze langs gaan om, om eens te horen van hoe werkt dat nou? Hoe, hoe werkt zo'n soundtrack? Hoe maak je dat ook met z'n drieën? Um, en ik, ik vroeg aan Chris Nanna als eerste van als je daar dan... Ja, hoe hoe begint het eigenlijk? Komt er gewoon een regisseur naar je toe? En, en mag je dan zomaar een soundtrack maken? Ja, zo ongeveer wel. Uh, vaak komt er een uh, regisseur naar je toe of een producent... en die vraagt je of je die filmmuziek wil maken. Maar Melger, is het dan niet zo dat er een pitch is? Dat je moet wedijveren met andere componisten? Uh, nee, meestal word je wel uh, gevraagd... of omdat je uh, je eerdere werk... of dat ze denken dat jouw stijl van uh, muziek maken... bij die film gaat passen. Ja. Nu hebben jullie heel veel muziek gemaakt voor grote films... voor kleine producties, voor grote producties. En dan is het misschien leuk... om. Eén van die producties te ontleden. Van hoe is dat nou gegaan van begin tot eind? En uh, dat doen we met Dossier K. Wat is dat voor productie geweest? Ja, Dossier K is een uh, Vlaamse politietriller. Uh, een film van Jan Verheijen. De opvolger van uh, de film De Zaak Alzheimer. En uh, ja, Dat is een film waar uh, voordat we de muziek hebben gemaakt... eerst een concept uh, uit hebben gedacht... van hoe we die uh, muziek uh, tot stand gaan brengen. En dan krijgen jullie het script te lezen van de film? Ja, ja. In een vroeg stadium, ja. En dan denk je al meteen van, ja, dat moet ik gaan maken. Uh, ja, ongeveer, we hadden er wel al gedacht over... maar we moesten natuurlijk voor de, de producent, wilde samen met de regisseur... dat we daar een heel concept bij zouden ontwerpen... over instrument, instrumentatie ja, en dat soort zaken. Ja, en jij, jij speelt piano. Speel Begint het, begin het dan ook allemaal bij jou... De basis? Uh, niet altijd. We, we, we, we, vaak zitten we in zo'n beginstadium zijn we samen een beetje aan het uh, aftasten van uh, hoe we dat aan zullen uh, pakken. In dit geval zijn we begonnen met een motiefje hè, bij dossier K. Aan nou, Merlijn kan het nog uh, precies spelen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het motief, het melodische motief uit deze film. En dan, en dan heb je die basis. En dan? Dan zijn er ook uh, natuurlijk nog heel veel andere elementen... die we, die we uh, nou ja, tijdens het research uh, naar boven zijn gekomen. En uh, daarmee uh, bijvoorbeeld uh, de verschillende instrumenten. Uh, uh, dus, doedoek. Uh, doedoek, ja? <laughs> Wat is een doedoek ook De doedoek is een etnisch blaasinstrument... Als ik me goed heb voorlaten ligt het oudste instrument ter wereld. Het is een dubbelriet instrument, als een hobo. En het mooie van het instrument is dat, uh, dat de, de klank van het instrument... ligt heel dicht bij de menselijke stem. Dus het heeft heel snel een soort van klaagzang in zich. En daardoor een heel etnisch karakter. Het belangrijke element in die score is uh, het papier. Um, omdat dat dossier, dat is, dat is een, uh, een verdwenen dossier met belastende informatie. En uh, dat papieren dossier, daar wilden we wat mee doen... Dus uh, we hebben papier eigenlijk gebruikt als muziekinstrument En daarvoor hebben we een percussionist uh, gevraagd of hij de ritmiek van de filmscore uh, op verschillende soorten papier wilde spelen. Dus toen hebben we de studio volgangen met grote vellen papier uh, in allerlei soorten formaten. Uh, ribbelpapier, papier met uh, zaad erin, waardoor dat een uh, gek soort klank geeft. Heel dun, heel dik papier. En uh, ook scheurend papier. Dus alles wat je maar met papier kan doen, hebben we geprobeerd ritme mee te maken. Dus als ik bijvoorbeeld hier een velletje papier pak en, en je doet dit. Nou is dit een A4'tje, maar als je dat met een vel doet van twee meter lang en je gaat met z'n tweeën eraan trekken, dan krijg je een heel groot uh, vet uh, effectgeluid. Jullie zijn dus niet zo van, uh, we pakken even een computer, uh, we pakken wat samples bij elkaar en dat is het. Nou, dat pakken we er ook wel bij, maar <laughs> zo'n score in elkaar zetten... ja, dat vergt wel uh, heel veel meer werk. En dat is, dat is gewoon toch een beetje uitzoeken op de piano met nootjes. En dat is niet, uh, niet zoals uh, tegenwoordig heel veel dingen... met, uh, met uh, uitgebreide samplestukken worden gecomponeerd. Dus al die elementen, het loopje, het oudste instrument ter wereld... Uh, het uh, scheurende papier, leidt dan tot één score... Ja. Niet te hebben we natuurlijk ook nog de traditionele instrumenten. Want ja, dat is, uh, je wil ook een bepaalde grandeur geven. Dus je werkt ook met strijkers en orkestmuzici. Uh, en uh, orkest, uh, de, in de piano versus de simballon. Dus uh, de, die film die speelt gedeels in Albanië of en deels in Antwerpen. En uh, als we in de film in Antwerpen zijn, dan heeft de score meer stadskarakter. Daar speelt de piano een rol, maar zodra we in het Albanese gevoel zijn... dat kan nog steeds in Antwerpen zijn, maar als je bij de Albanese maffia bent... dan uh, is, wordt het harmonie-instrument veranderd van piano naar simballon. En dat is uh, ook een echt uh, Balkan-Zigeuner-instrument. Zo ga je constantmatig te Het is grappig, want het is natuurlijk een, een, een tijdje terug dat we dit gedaan hebben. Maar het is, uh, ja, het is alles wordt doorgevoerd. Dat hele concept wordt doorgevoerd uh, ja, van, van, van uh, gebruik van instrumenten, van de noten, tot de ritmiek. Uh, uh, ja, en daar, daar hou je, je dus aan vast. En, en uh, zo kom je dus tot uh, ja, misschien ook op play drukken. Is dat een idee? uit de film uh, Dossier K, gemaakt uh, door de mannen van uh, Racksound. En we kunnen niet helemaal draaien, maar als je dan denkt... ik wil dat heel, toch helemaal graag horen, dat kan. Dan moet je even naar racksound.nl gaan. Dus REC, met uh, R-E-C, sound.nl. Daar staan al de soundtracks van uh, de drie heren op... en dan kun je dat nog eens even op je rustige gemak uh, terugluisteren. Maar doe dat pas uh, na 6 uur, want tot 6 uur... hebben we nog de prachtigste filmmuziek in Caro's Nacht van de filmmuziek. En natuurlijk de top 10 van de beste filmmuziek aller tijden, tussen 5 en 6. Als je wilt, kun je nog steeds daarvoor stemmen. Ga dan even naar uh, filmmuziek.kro.nl of bel 0800 1121. Van de filmmuziek.